9 uur. Het NOS Journaal. René van Brakel. Over de gezondheidstoestand van Prins Frizo zijn nog geen nieuwe mededelingen gedaan. Verwacht wordt dat de Rijksvoorlichtingsdienst later vandaag met een verklaring komt. Bij het ziekenhuis in Innsbroek, waar Prins Frizo ligt, staat verslaggever Menno Reemeyer. Menno, weet jij iets over hoe de prins de nacht heeft doorgebracht? Nee, er zijn nog geen mededelingen over gedaan. Verwachten we wel um, deze ochtend nog te krijgen, gisterochtend. Uh... Um, werd het wel bericht door de RVD. Toen hoorden we dat de prins een, een rustige nacht had uh, doorgebracht. Dat was dan ook het, uh, het enige nieuws. wat te melden viel ook eigenlijk de hele dag door. Uh, want de hele dag door is het bericht geweest. De prins is stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Het is natuurlijk wel een belangrijke dag in die zin. Um, dat uh, in dit soort gevallen, naar nou, wat, wat wij begrijpen van neurologen. Um, in de eerste 24 uur een patiënt op een temperatuur van 33 graden wordt gehouden. Langzaam omhoog gebracht naar 37 37. Graden en um, dat na een bepaald aantal uren uh, gestopt wordt met het toedienen van slaapmiddelen. Of dat allemaal betrekking heeft op de prins, dat weten we niet. Um, omdat we stomweg niet weten wat de prins uh, precies mankeert. Dat is nog steeds niet duidelijk, is ons nog steeds niet uh, verteld. Hopen we vandaag wellicht meer over te horen. Ja, wat wordt er vandaag verwacht ook qua bezoek?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 Ja, de Oostenrijkse kranten staan nog steeds vol met wat er gebeurd is natuurlijk afgelopen vrijdag. Maar ook de dag van gisteren, het bezoek van koningin Beatrix en prinses Mabel is terug te vinden in de kranten. Foto's op de voorpagina van de twee die het ziekenhuis verlaten met... Ja, Bedroefde gezichten natuurlijk, beangstigende gezichten wordt er beschreven in de, in de kranten. Koningin Beatrix Bankt om um zoon schrijft uh, de Kronenzeitung. Nou is dat uh, zeg maar vergelijkbaar met Bild in, in Duitsland, een boulevardkrant. Uh, daar in de binnenpagina's ook een groot verhaal over uh, wat er allemaal gebeurd is, hoe in leg wordt meegeleefd. En dat is eigenlijk ook de teneur in andere kranten. Een, uh, een grote landelijke krant. De Courrier, heeft in de bijlagen een, een groot verhaal. Keurningssoon in Kunstlichen coma. Dus dat is de kop boven een verhaal. Wat verder gaat ook over wat er zo al gebeurt in inleg. Met daarbij ook foto's van prinses Maxima, die gisterochtend met de prinsesjes ging skiën. Tiroler zij toen tenslotte de zitten om um Prins Friso. Staat er op de voorpagina. En in de binnenkwarterne vier pagina's vol met. Veel nieuws ook uit Innsbruck. Beatrix Zwergang aan het krankenbed, bericht de krant. En dan Reemijger in Innsbruck. Dankjewel.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 Een campagnemedewerker van de Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney is opgestapt. Hij dreigde volgens een krant zijn ex-vriend uit te zetten naar Mexico. als die hun homoseksuele relatie bekend zou maken. De medewerker is politiechef in de staat Arizona. en is kandidaat om lid te worden van het Huis van Afgevaardigden. Hij wijst alle beschuldigingen van de hand. Ik ben hier om te zeggen dat al deze absolutely absoluut, helemaal And zijn. En op geen in verband in met dit hele idee van deportatie. De politiechef zegt dat hij nooit heeft gedreigd met het uitzetten van zijn ex-vriend. Hij heeft zelfs een ontslag ingediend als campagnemedewerker, maar blijft wel kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden. Lezers van de Volkskrant hebben geklaagd over een PVV-advertentie... over het omstreden meldpunt voor Oost-Europeanen. Naar aanleiding van de kritiek heeft hoofdredacteur Remark... op de site van de Volkskrant een toelichting gegeven. Hij zegt dat krantenredacties advertenties... niet op politieke wenselijkheid moeten beoordelen... want dan begeef je je op een heddend vlak. Een krant moet staan voor de vrijheid van meningsuiting, zegt Remark. Hij wijst erop dat er ook een commentaar staat in de Volkskrant. Daarin wordt het meldpunt van de PVV afgekeurd. De PVV overschrijdt in de advertentie geen wettelijke grenzen, zeggen juristen in de Volkskrant. De politie van IJsselstein heeft een man opgepakt vanwege de dodelijke steekpartij gisteravond. De verdachte werd aangehouden op basis van geduigenverklaringen. Gisteravond was er een vechtpartij in de stad. Agenten vonden een man met steekwonden op straat. De slachtoffer is in het ziekenhuis in Utrecht overleden. Wat de oorzaak was van de vechtpartij is niet bekend. Het weer nog. Winterse bijen vandaag. Met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Het wordt niet warmer dan 5 graden. Morgen droog, flink wat ruimte voor de zon. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 5. De dagen daarna opnieuw wisselvallig en zacht. ANWB, verkeersinformatie. In het zuiden van het land is de A58, Tilburg richting Breda... afgesloten door een ernstig ongeluk. Tussen afrit Hilvarenbeek en Geelze...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 Open nu de Spaar Online rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Kent u de Optikan? Ik denk het niet. Angela Groothuizen vertelt over dit bijzondere instrument. Corbakker Bakker legt uit waarom hij even solo gaat. En Tracy Mets over de kunst van Nederland Waterland. In Kunst of TV vanavond let op om 7 uur op Nederland 2. hier. Heb jij nog een, uh, jij nog een knijper? een ik okay, hem voor? Ik hou deze nog helemaal, lang. Dan hang ik deze even op. Ja, daar hangen hier nu vier. Even kijken. Acht onderbroeken aan het lijntje. Voor het kapitool te wapperen in de wind. Hier kan er nog eentje bij. Oh, deze. Volgens mij is deze van Henny. Zo, even kijken. Hier een van Henny Radstaak. Dat is een beetje... Dat is een hele grote. We hangen hier allemaal onderbroeken. En het ziet er prachtig uit. Oh, Want is die ringetje van je net. En deze moet ook nog. Nee, nee, nee, nee, en deze? Die... Volgens mij moet je deze nog niet ophangen, want deze moet jij aan. Oh ja, die hebben we nodig voor onze speciale, speciale actie. Ja, er is namelijk een, een, in de op de huishoudbeurs deze week... ...is een hele bijzondere duurzame actie gaande. Ja. En daar hebben we deze onderbroek voor nodig. Dus die nemen we mee naar binnen? Uh, ja, ik stel voor dat jij uh, zo meteen even zo'n grote omwisselt. Ja, nou, ik ga me doen. zo omklekken. Hup, hup, hup, naar binnen dan. De grote onderbroeken omruilactie. actie. <lacht> Ja. Een goede maat? Uh, ja, ik heb hem bij me. Ik ga dat zo uh, proberen. Nou, het ziet er prachtig uit. Alle onderboekjes hangen daar te wapperen in de wind. Aan de waslijn voor het kapitol. Uh, uh, de gasten zitten allemaal op hun plek. We zijn klaar voor het uh, tweede uur van Vroege Vogels. Ja. Aan de andere kant van componist Erik Satie is dit... Le Piccadilly, uitgevoerd door het St. Louis Brass Quintet. De hoofdluis, dat is een echt rotbeest. De meeste kinderen hebben er wel eens last van. En als de kinderen last van hebben, de ouders ook. Bij onze rotbeestenverkiezing vorig jaar... hebben luisteraars de hoofdluis massaal de top 10 ingestemd... Bioloog Geert-Jan Roebers heeft een boekje geschreven over de hoofdluis... met feiten en fabels over dit kriebeldier. Die luizenzakken waar schoolkundigen hun jas in doen, hebben die wel zin. Maar ook het luizenleven wordt in het boek beschreven. Is het echt wel zo'n rotbeest of heeft hij ook zijn mooie kanten? Henny Radstaak is met Geert-Jan Roebers op de nieuwe Regentessenschool in Utrecht. Even in de klas van juf Natasja. Jongens, hebben jullie wel eens te maken gehad met hoofdluis? Ja. Ja, zelf gehad? Ja, Jeuk? Ja. Vervelend, hè? Ja, heel erg. Hoe ben je er weer vanaf gekomen? Nou, gewoon heel erg veel kammen. Niet gewoon met een kammertje er doorheen, maar een soort wit dingetje op het kammertje doen, zodat je ook de luister ziet. Rotbeest, hè? Ja, heel erg. Maar moet je kijken, ik heb hier een foto. Zo ziet hij er ja. onder een microscoop uit. Dat is eng. Ja? ja ik vind je hem, je hem? ook wel mooi. Ja, dat ook wel. <laughs> en het ziet er ook wel heel erg eng uit. Richard Roebers, dit is een foto uit jouw boek. Je ziet de steeksnuit waar hij echt mee, mee bloed zuigt uit je hoofd. Hè? Ja, nou, Je ziet de steeksnuit eigenlijk niet, want die zit ingetrokken. En hij plant zijn, uh, zijn mond met een hele kleine haakjes, nog kleiner dan je hierop kan zien, op de hoofdhuid. En dan steekt hij zijn snuit naar binnen. En als hij dan een bloedvat heeft, dan uh, spuit hij een klein beetje speeksel erin, net als een mug dat doet. Hè? Om de, te voorkomen dat zijn uh, snuit verstopt raakt. En uh, dat speeksel, dat geeft de jeuk. En vaak bij meisjes met lang, want die hebben langere haren, hebben jullie wel eens uh, luister gehad? Ja. Ja? ja? Heb je enig idee hoe het er eigenlijk aankomt? Nou, ze kunnen volgens mij ook via het zwembad en via jassen en zo. Want jullie hebben hier allemaal van die keepjes van die uh, waar je jas uh, ja. in moet, hè? Op de gang, de kapstok. Ja. maar. Doe, doe je dat wel? Ja, dat doen we wel, maar het is wel irritant. Maar denk je dat het helpt, die keepjes? Ja, ik denk het wel. Ik zal het jou allemaal verklappen, maar ze helpen dus eigenlijk niet. Dat vond ik wel het interessante want ik ben hier op deze school, op de Nieuwe Regentessenschool, ben ik begonnen als, als luizenouder. Er waren protocollen die heel streng waren en over keepjes en jassen en knuffels in de vriezer en uh, de hoesjes van de, van de zithoek allemaal in de was. En uh, nou, ik ben bioloog uh, als achtergrond en dan ga je toch denken ja, hoe leeft zo'n beestje eigenlijk? En volgens mij klopt het niet. Een luis heeft niks op een jas te zoeken. Het is gewoon een diertje in een biotoop. En het biotoop is een haardos. En dat is, ja, vergelijkbaar met een regenwoud. Het is warm en vochtig. En als je een kikkertje uit een regenwoud in de woestijn neerzet... dan uh, wordt hij niet alleen diep ongelukkig, maar hij gaat gewoon dood. En zo kan je een luis uh, die van een hoofd afraakt ook vergelijken... met een, uh, een regenwoudbewoner die in een woestijn wordt gezet. Hoe groot is zo'n hoofdluis? Als je een hele grote hebt, is je drie millimeter. Hebben jullie wel eens gezien uh, wat er dan op je hoofd heeft gezeten? Nee. Kijk, dit is een uitvergrote foto van een hoofdluis. Eeuw. Wat verdammer. Dat ziet er echt heel vies uit. Ja, Die, die klauwen, Geert-Jan, want dat is dus hoe de luis zich verspreidt. Echt gewoon van haardos naar haardos. Ja, lopend, hè? Dus, uh, of klimmend, slingend. Niet springend. Nee, niet springend, dus vergelijkt maar met een, een, ja, een langzame tarzan... die door de lianen zich overpakt... Het gebeurt gewoon wel, ongemerkt ook met een kinderzitje. Bijvoorbeeld als een kind op het voorzitje zit. Je zit al makkelijk met de haren tegen elkaar, zonder dat je het door hebt. En dat is, nou, ik noem het maar in het boekje, het overstapmoment ja, voor de luis. Ja. Hij is een beetje doorzichtig, lijkt het wel. Ja, dat klopt, ja. Hij is doorzichtig. Die kan dus ook, wat je aan kleur ziet, aan zijn achterlijf, hij heeft een beetje pigment. Uh, maar vooral het bloed in zijn darmen kan je gewoon zien zitten. Dus je ziet of een uh, luis zich gevoed heeft of niet. Nou, meestal is dat zo. Dus dan zie je het wat donker doorschijnen. Ze zijn dus ook wel vrij moeilijk te zien. Ja. Dus ze schijnen een beetje door, maar je moet er oog voor krijgen en dan zie je ja. ze wel. Mark, Mark van Oostveen, jij bent luizenvader hier op school. Ja, correct. Kun jij eens laten zien hoe je dat doet, zo'n controle? Uh, ja hoor, zo'n kind luizen. Test wel mag ik even luizen? Ja hoor. Oké. Okay. Nou, um, um, luisjes zijn vrij snel, dus ik heb de techniek dat je um, um, gewoon ergens begint te zoeken en dan aan de andere kant verder zoekt, want een luis zelf is ontzettend snel. En eigenlijk zeg ik altijd, je zoekt naar neetjes, want neetjes die zitten lekker vast, dus als je rustig kijkt, dan vind je wel een neetje. Die neten die krijg je helemaal moeilijk uit en na een week komen neten, ja. dat zijn de eitjes. Dat zijn de eitjes, ja. Oké, okay, mag ik even het les op? Ja. Wil je even je hoofd naar voren doen? Dan kun je in de nek haren. Zeg maar. Ja, kijk. En dan, ik vind het, het makkelijkst om zelf van onderaf te kijken. Want dan om een of andere reden kan ik ze dan makkelijker zien. Maar je hebt niks gevonden, zo heb ik, nee, ik, nee, dit stelt echt niks voor, deze controle op oh, deze manier. Uh, Ga dan... nog even verder. Gaan we nog even verder. Ja, wat doe je dan? Want je... Nou, draai je het hoofd naar opzij. Want ja. je hebt een aantal plekken. Je hebt achter op de hoofd, je hebt bij de oren waar je ze vaak makkelijk kan vinden. Dan kijk je weer verder. Even die meisjes zijn net van ja, je krijgt ze ook in het zwembad. Dan zwemmen ze over. Dat is ook weer zo'n ja, eigenlijk een van die fabels, hè, feiten en fabels. Theoretisch natuurlijk ook allemaal mogelijk, maar in een zwembad hebben ze ook gewoon onderzocht. Hè? Een luis die klampt zich nog harder vast dan die al deed als je kopje ondergaat. En dat overleeft hij wel, maar als hij loslaat, overleeft hij niet. En hij heeft eigenlijk elke luis heeft, uh, ja, van zijn moeder, toen hij de wereld inging, heeft hij geleerd van eigenlijk drie regels: laat nooit los, hè? want dan sla je overboord en dan ben je reddeloos verloren. Regel 2 is van nou als je een keer de kans krijgt en je kan overstappen, doe het dan. En regel 3 is van uh, hou je omgeving, hou je milieu schoon. En dat is dat laatste. Dat betekent eigenlijk ook een, een zwakke punt. Want dat, uh, daardoor plast hij bijvoorbeeld niet. Hij heeft alleen droge keuteltjes. Als je niet plast en je gaat niet het hoofd af om te plassen, Dan moet je dus heel veel verdampen, dat doet hij ook. dus Hij zweet heel veel, verdampt heel veel en hij kan dat niet stopzetten. En dat is de reden dat ze dus eigenlijk, ze worden vaak gezien als hele taaie rakkers. En dat zijn het dus niet, ze zijn hele kwetsbare diertjes, als ze van hoofd af zijn. En dan drogen ze zo uit en binnen twee, drie uur is hij eigenlijk zo verzwakt, dan kan hij ook niet meer klimmen of zo. Dus uh, als hij al op een knuffel zou zitten, dan zou hij te zwak zijn. En met heel veel moeite hou je een luis 24 uur levend buiten een hoofd. Dat is niet veel, hè? Je legt het gauw af als hij uit zijn biotoop gehaald wordt. Het is heel sneu. Ja. Het is eigenlijk wel zielig. Ja. Ja. Wij willen natuurlijk zo gauw mogelijk van die, van die luizen afkomen, van die, van die hoofdluis. Maar ben jij dat kleine minuscule beestje waar wij zoveel last van hebben... nou ook mooi gaan vinden? Nou, ik heb er wel een waardering voor gekregen, ja, om eerlijk te zijn. En uh, uh, nou niet zoveel dat ik zeg van nou, laat hem maar zitten. Wat is voor jou als bioloog het meest opvallende aan die hoofdlijns? Bioloog, ja. Erg leuke feitjes vind ik nog. Dat heeft verder niets met bestrijding te maken. Maar dat bij de paring het mannetje onderop zit en zo. is natuurlijk wel ineens grappig om daar achter te komen. Ja? Dus... Hoe werkt dat dan? Het vrouwtje zit gewoon aan een haar vast. Met de, uh, meestal met haar hoofd naar beneden, zeg maar richting hoofdhuid. En dan benadert het mannetje haar uh, van achter, ook over die haar. En die kruipt eronder en die krult zijn achterlijf omhoog. En naar nou, mijn idee was dit toch wel de eerste keer dat ik uh, dit uh, standje voorkwam bij een <laughs> dier. En in het verlengde daarvan nog een heel bizar feit is dat tussen Luizen worden niet oud en ze zijn toch behoorlijk zwak. Ze kunnen oud worden ze nog? Ze worden ongeveer een maand. En, uh, maar ze kunnen gewoon ook een keer overlijden. Dat, uh, hè, dat komt overal voor. Uh, stel dat dat tijdens de paring gebeurt, want dat duurt toch een half uurtje. Dan kunnen ze niet meer los. Ze koppelen aan elkaar en dat is... Uh, en ze moeten actief weer loskoppelen na de paring. En dat is in, uh, ja, in geval van overlijden is dat, uh, pijnlijk. Ik ben trouwens wel benieuwd wie er nu tijdens het onderwerp uh, jeuk op zijn hoofd heeft gekregen. Ja, het is zelfs wetenschappelijk aangetoond dat je van het praten over hoofdluis jeuk krijgt. Ja. een Spaanse ochtend kwam muziek. Deze ochtend sacromonte hoorde u een klankschildering van de stad Granada... uit de Danzas Gitanas, opus 55 van de Spaanse componist Joaquín Turina... uitgevoerd door het Orquesta dat de Granada. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Op onze fenolijn deze week eerstelingen en bijzondere vogels. U weet het, hè? u kunt bellen. 035 -338. Een samenvatting van de meldingen van deze week. Henke Jaan uit Voorschoten. Er zijn hier twee staartmezen die sinds drie dagen bezig zijn... in onze conifer een nestje te maken. Ze vliegen af en aan met nestmateriaal. Wat zal hiervan terechtkomen? Goedemorgen, dit is de heer Buis uit Nijmegen. Sinds woensdag ervan een heel bijzondere gast in onze tuin. We hebben een zwartkop in onze sierappel. Ik spreek met Gerrit Westloh uit Enschede. Ik zag dinsdag een zeldzame waarneming, een zwartbuik Hij forageerde op een stuw in een beek in Noord-Enschede, naar Kokenjuffers. Dit is een zeldzaamheid in Twente. Dit is Katie Hilarys Lambers uit Wageningen. Op mijn wandeltje naar het dorp stond ik ineens stil. Want ik hoorde de eerste keer, tweede keer, derde keer en de vierde keer een perfecte vinkenslag. Deze vinkenslag is ongeveer elf dagen eerder dan vorig jaar. Klaar die verhagen uit Wageningen. Vanmiddag heb ik een groene specht gezien... In de Wageningen 1, net op de grens tussen bos en veld. Hij zat op een uh, weipaaltje en toen ik dichterbij kwam, toen vloog hij toch op. En het was een prachtige golvende vlucht wat ik zag. José Frakking uit Leeuwarden. Vanmiddag was ik boven Holwoord naar het Kruijend IJs aan het kijken bij, uh, bij het bad. En daar uh, liepen groepen wulpen lekker te voerageren. Dag, wij lieten Bertina uit Leiden. Zondag liepen wij in Maastricht te wandelen langs de Maas. Uh, we zagen smietjes en kuifeentjes eentjes en te midden daarvan zwom een heel klein vuurtje. Wat een diehard na zo'n vorstperiode. Met 30 jaar uit Amsterdam. Ik fietste om half drie in het Vondenpark. En daar kwamen duizenden, duizenden. Gans en boven. Vrij hoog. Maar het hield me niet op. Het hield maar niet op. Heel veel vee, maar ook in langere gerekte. En ik ben er stil voor blijven staan. En het heeft tien minuten geduurd. Zo ongelooflijk veel. Ja, prachtig de fenolijn. Straks tegen tien, als we er tijd voor hebben, misschien nog een staartje fenolijn. Blijft u bellen met 035 671 338. Een Spaanse componist, Manuel Blasco de Nebra, was dit. De sonate in D-Klein in een uitvoering door pianist Pedro Casals. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Tijdens het uh, prachtige winterweer van de afgelopen tijd, uh, ja, dat winterweer had ook een uh, keerzijde. Veel kust- en watvogels hebben de kou helaas niet overleefd. Bruno Ens van Sovon Vogelonderzoek legt uit waarom vooral schooleksters het zwaar hebben. Nou, omdat uh, dan uh, de, de watgebieden bevriezen waar ze hun voedsel vandaan moeten halen. En tegelijkertijd hebben ze heel veel voedsel nodig, omdat het heel koud is en ze dus veel moeten verstoken. En wat je dan ziet is dat uh, dan met name de jonge vogels een, een zware klap krijgen. Want die kunnen nog niet zo goed voedsel vinden. En die staan ook in de concurrentiestrijd helemaal onderaan. Dus als ze dan niet fietsen vinden, dan, dan raken ze weer kwijt aan de oudere vogels. Toch wil je nog meer weten, hè? want jullie roepen mensen op om meldingen door te geven. Waarom? Nou, omdat we wel heel benieuwd zijn uh, waar de vogels. Uh, ...het meeste doodgaan. Dat, dat verschilt nogal binnen de Waddenzee en ook in de Delta wordt gezocht. Dus, dus wat zijn nou de gebieden waar ze het extra moeilijk hebben? Dat is een van de vragen die we zo uh, boven water hopen te krijgen. Ja, en het, het andere is dat uh, we aan de kuikens die je doodvindt, of, of die jonge vogels... Uh, ...dat je daar wel kunt af van achterhalen waar ze vandaan komen. En op die manier kunnen we een, een, een beeld krijgen van waar komen in Nederland nog wel jonge vogels groot... Al dus Bruno Ens van Sovon, in gesprek met Jeanette Paramoor. Voor vragen en meldingen kunt u terecht op de website van Sovon... volg Ontzoek Nederland. We moesten een ander geluidje hebben. Namelijk een stem die zei energie. Een tijdje leek de plant Jatrova een goed alternatief voor koolzaad... als grondstof voor energie. Maar inmiddels zijn er ook andere geluiden te horen. In het rapport bio Take Off in the Wrong Direction van Milieudefensie, staat dat Jatrova helemaal geen duurzaam alternatief is. De teelt van dit gewas op Java leidt volgens Milieudefensie... tot ernstige uitbuiting van boeren... en gaat ten koste van de verbouw van voedsel voor de lokale bevolking. Bovendien blijkt dat vliegen op biokerosine, waar veel Jatrova voor wordt gebruikt... niet of nauwelijks bijdraagt aan de reductie van broeikasgassen. Milieudefensie heeft Waterland International, het bedrijf dat het gewas produceert... gevraagd hiermee te stoppen. En Europese luchtvaartmaatschappijen om niet meer te vliegen op biobrandstof met Yatrova. Een onderzoek. En weer is er een record gebroken. De tapuit... Het zangvogeltje dat u nu hoort is maar 25 gram zwaar. Maar het blijkt in de trektijd maar liefst 14.000 kilometer te vliegen. Van Alaska naar de oostkust van Afrika. Om een paar maanden later net zo vrolijk weer 14.000 kilometer terug te vliegen naar Alaska. Tapuiten die meer naar het oosten van Canada en Amerika broeden doen het ook niet slecht. Die vliegen in één ruk over 3.500 kilometer Atlantische Oceaan naar de westkust van Afrika. Deze waanzinnige prestaties zijn aan het licht gekomen... door het gebruik van zogenaamde geolocators. Dat zijn piepkleine apparaatjes die op de rug van de vogels worden geplakt... en die iedere dag hun plek op aarde vastleggen. Een actie. De A15 wordt de meest duurzame snelweg van Nederland. Althans, als het aan Stichting Natuur en Milieu ligt. Met het project Drie keer Groener moeten in de toekomst... zeker 40.000 mensen in elektrische auto's over de A15 rijden... Woordvoerder Olaf van der Graag. Ons ideaal is dat een snelweg niet meer een symbool is van vervuiling, maar van schone mobiliteit. Mensen willen zich graag verplaatsen, maar dat veroorzaakt nu nog veel te veel vervuiling. En dat willen wij op verschillende manieren oplossen. Allereerst door te zorgen dat mensen elektrisch gaan rijden. Dat geldt al heel veel. Maar wij willen ook dat die elektriciteit groene elektriciteit is. Dus dat het energie is van windmolens en zonnepanelen en niet van kolencentrales. En die energie willen we zoveel mogelijk langs de snelweg zelf opwekken. Dus met windmolenparken, maar ook bijvoorbeeld met zonnepanelen op de geluidsschermen. Wij gaan zorgen dat het rond de A15 ideaal wordt voor elektrische rijders. Dus met overal oplaadpaaltjes, met overal deelauto's, want dat is nog een onderdeel van het plan. Wij willen ook stimuleren dat mensen samen een auto gebruiken. Niet iedereen heeft alleen een auto nodig. Dus wij gaan zorgen dat alle faciliteiten rond de A15 optimaal zijn. Wetenschappelijk nieuws. Het is onderzoekers van de Universiteit Utrecht gelukt om op een efficiënte manier plastic te maken uit biomassa. Dankzij een katalysator met piepkleine ijzerbolletjes. Biomassa wordt vergast tot syngas, een mengsel van koolstofmonoxide en waterstof. De toegevoegde ijzerdeeltjes kunnen het gas verder ontleden in atomen. Door ze in de juiste verhouding bijeen te brengen en bij te sturen, kan grondstof voor plastic gemaakt worden. De chemische industrie heeft al interesse getoond in het onderzoek... maar het zal nog jaren duren voor het plastic echt geproduceerd kan worden. Of het ook biologisch afbreekbaar is, vermeldt het bericht niet. Verder. Ja, we hadden het er straks al even over. Voor het kapitaal hangt een keurig waslijntje met aan een stuk of twintig uh, onderbroeken. Oude onderbroeken, verzameld op de redactie van uh, Vroege Vogels uh, en, Ja, en, en, en van waar nou deze uh, onderbroeken lol? Nou, deze week is de huishoudbeurs. En de huishoudbeurs die doet uh, ook aan, aan groene acties. Nou, de, vega, de vegetarische slager staat er natuurlijk met de vegetarische vleesdingetjes. Agenda staat er, de duurzaamheidsclub. Uh, maar er is ook een uh, ruilje onderbroeken onderbroek in actie. En dan kan je dus je oude onderbroek inruilen... voor een duurzaam, ecologisch katoenen-exemplaar. Ja, want uh, nou ja, dat weten veel mensen wel. De productie van kleding is vaak zeer milieu uh, Er wordt heel veel water verbruikt en pesticiden... om uh, katoen te laten groeien en noem maar op. Uh, dat veranderen we niet van de een op de andere dag. Maar toch is het wel goed om een beetje aan bewustwording te doen. Wat vaker op labels kijken die in je kleding hangen. Of uh, nou, nou ja, be be bewust op zoek gaan naar uh, duurzame uh, bedrijven die uh, uh, biologische kleding produceren, dat is al veel vaker verkrijgbaar dan je denkt. En nu is er dus een actie, ruil je oude onderbroek in. Ja. dan krijg je een nieuwe terug daar het op de Het is een beetje verbeter de wereld, begin uh, bij je onderbroek. En ik stel voor dat we bij jou onderbroek wij gaan uh, beginnen. Ja, ja. Wij hebben allebei ook duurzame onderbroeken gekregen. Ja. Ik, heb het, ik heb er uh, gisteren bij het sport dat ik er al één aan. Ik is moet een beetje wennen aan zo'n plastic, elastieke uh, rand, moet ik eerlijk zeggen. Plastic? Nee, zo n, zo n nee niet plastic, maar zo'n oh, elastieke... Het voelt want dit is hard. dan allemaal van uh, van uh, ja, organic uh, cotton. Nou, ik ga, ik heb hier voor me. Ik ga me nu even omkleden en dan ga ik meedoen. Want nee, ja, ja. Vertel, ja. jij nog vertel jij. Ga jij maar actie. naar het toilet. We mag het ook hier doen, maar het lijkt me handig want er zitten gasten hier en zo. U kunt ook uw oude onderbroek inruilen. Nou, we doen, in godsnaam, we stuur niet ons uw oude onderbroek op. Dat is niet de bedoeling, maar uh, er is wel een kleine fotowedstrijd aangekoppeld. Dus stuur ons een foto van. Uw onderbroek. U hoeft er niet per se ook zelf in te zetten... en houdt een beetje kuis als het kan. Dat vinden we ook fijn. En dan verloten wij onder de leukste inzendingen... tien duurzaam verantwoorde onderbroeken. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. I'll see you in Cuba, was dit van de Amerikaanse songwriter... Israel Isidore Belin, oftewel Irving Berlin. Uitgevoerd door de Chestnut Brass Company. Heb je hem aan, Menno? Ik heb hem aan. Hij, uh, zit, hij is wel lekker zacht. Ja. Ja. Okay. Want je, er wordt tegenwoordig ook steeds meer kleding geproduceerd... van bamboe en hennep. En dan, en, en, uh, dan denk je, ja, je, je bamboe in je... Bamboe in, je... bamboe in je broek. Nee, bamboe, bamboe broek. is heel zacht. Ik heb yoga elkaar kleding van bamboe, is heel zacht. Echt waar? Ja. Maar deze zit ook fijn. We zullen zo direct wel even een fotootje, uh, een fotootje sturen. Ja. ja. Bloggen. Belangrijker nieuws nu. Door een aantal natuurorganisaties. Zoals Ravon, Sovon, die Vereniging Floron. En uh, Stichting Bargerveen. Is het Expertisecentrum Exoten opgericht. Daar zal alle wetenschappelijke informatie over exoten in flora en fauna worden geconcentreerd. Op donderdag ging het centrum officieel van start met een symposium... maar Vroege Vogels ging naar buiten. Met een van de initiatief, initiatiefnemers, directeur Ellen van Hulu van de stichting Bargeveen. Kijk, ja, een struisvogel. Exot. <laughs> Bij een boerderij. Je komt in Nederland de gekste beesten tegen. Ja, lama's. Die zijn ook in. Kamelen heb ik ook wel ergens gezien. Ja, grappig, hè? Ja. Maar waar zijn we echt naar op zoek? We gaan op zoek naar de nijlgant. Hier moeten ze zitten. We, we zitten nu in de klei En uh, dat is een, uh, een kronkelwaardegebied dat tegen de IJsselen aan ligt. En normaal kom je hier altijd Nederlandse tegen. We praten vanochtend over Exoten, want deze week is het NEC-E opgericht. Het Nederlands Expertisecentrum Exoten. Nou bestaat er ook een, van de overheid een team invasieve exoten. Gaan jullie elkaar niet uh, in de wielen rijden? Dat was niet de bedoeling. Maar het team invasieve exoten is uh, zo langzaamhand nog gereduceerd tot één mens. Oh. En, uh, Wat willen jullie met exoten? Het zijn vreemdelingen buiten de grens houden? Nee, je moet daar heel genuanceerd naar kijken. Gaat een haas of een konijn over de weg, zag ik net niet. Het was een, een haas. Okay. Is een haas ook ooit een exoot geweest? Geen idee. Een konijn, konijn wel. Mellen, ja, die is ingevoerd. Het ja. is dus, dus, dus heel raar, want de konijn zien we nu niet meer als een, als een vreemdeling. Uh, de Nijlgans, want die gaan we zoeken. Is dat een vreemdeling? Uh, hij is nu nog een vreemdeling. Hij is rond uh, de jaren tachtig van de vorige eeuw is die in Nederland uh, binnengekomen. Hij was eerst een parkbeest. En hij is uh, langzamerhand ontsnapt uit de parken. En heeft zijn niche gevonden ook in het buitengebied. Hier staan we bij het uh, gemaal Baron van der Veld. Mooi hoekje. Uh, als je het goed vindt, gaan we hier even buiten kijken. Uiteraard. Nou, je stapt naar buiten en je hoort ze al. De ganzen. De ganzen. Overal groepjes, kleine groepjes. Vier, vijf. Nou, dit is ook een van de slaapplaatsen waar heel veel ganzen zitten. Als je hier s'avonds aankomt, dan is de lucht bijna helemaal zwart van de ganzen. Dit zijn vooral grauwe ganzen, zag ik net. Grauwe ganzen en koolganzen ja. zitten hier heel veel. Maar uh, wat je ziet in de IJssel, dat die groepen altijd mengen. En uh, de nijlganzen die zitten nu 30 jaar in Nederland. En in de uiterwaarden zie je ze bijna altijd gemengd... ook met uh, ja. grauwe ganzen en met uh, koolganzen. Voor de, en de gezelligheid. Winter, voor de gezelligheid <laughs> waarschijnlijk. We lopen en, eventjes weg, want dat gemaal dat, dat werkt, dat bromt een beetje. En ik vind het veel mooier klinken als we hier wat zijn... Daar dus... zitten ook ganzen. Zitten er nu ganzen bij? Met blote ogen nog niet te zien. Nee, hè? Exoten zijn natuurlijk eigenlijk alleen een probleem als ze de inheemse soort hinderen. Er zijn verschillende problemen die ze veroorzaken. Soms uh, hinderen ze inheemse soorten. Soms uh, zijn ze te concurrentiekrachtig en verstoren ze het habitat en vreten ze alles weg. Maar je hebt ook exoten die... Uh, economische schade of uh, gezondheidsschade veroorzaken. Ja. Zoals bijvoorbeeld de muskusratten. Dat zijn uh, ook exoten en die uh, maken hun holen in de dijk... en dan worden alle uh, Rijkswaterstaat en de worden daar niet blij van. Enig idee hoeveel exoten we in Nederland nu hebben? Ik weet dat het er steeds meer worden. Maar hoeveel het er zijn, dat weet ik op dit moment niet... Uh, je ziet wel dat door de toenemende toerisme, door de toenemende wereldhandel... dat de druk van de exoten wel steeds meer toeneemt. Maar er zijn ook ja. soorten die de grens overkomen omdat het gewoon warmer wordt. Klimaatverandering. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. En uh, misschien komen ze niet makkelijker de grens over. Maar als ze er eenmaal zijn kunnen ze makkelijker ja. zich hier handhaven. En uh, wat je uh, de afgelopen eeuw natuurlijk ziet... is dat de verbindingen met bijvoorbeeld uh, watersystemen... de Donau en de Rijn zijn nu verbonden door een kanaal. In de Donau en de Rijn zaten andere ja. grondels. Maar nu zwemmen die grondels dat kanaal door. Dus uh, ze hebben nu een veel groter systeem. Ze blijken zich hier goed te ja. kunnen vestigen. Dat geldt voor veel soorten. Hè? Dat Als ze er helemaal zijn, raak je ze ook niet meer kwijt. Nou, eigenlijk valt het ontzettend mee, hoor. Als je kijkt hoeveel soorten er ook daadwerkelijk zich hier kunnen vestigen... dan moeten ze heel veel filters door. En er redden niet heel veel soorten uit. Je hebt die voorbeelden. De Amerikaanse vogelkers wordt wel bospest genoemd al, al, ja. al, al geloof ik, in een jaar of 60, 70. Je hebt de Japanse oesters. Ze hebben het wel eens uitgerekend. Van iedere 100 soorten die aankomen in Nederland... is er eigenlijk maar één die zich redelijk kan vestigen. Dus oh. dat is een, een heel klein percentage. Nou. Maar ja, als ze zich eenmaal vestigen en ze zijn hinderlijk of schadelijk... ja, dan heeft iedereen het er ook over. Maar die 99 anderen die het niet gered hebben... ja, daar heeft niemand het over. Vergeten we weer. Wij gaan op zoek, verder op zoek naar die naar Die stipjes in de verte. Dat, dat moeten ganzen zijn? Of zijn dat dan molshopen? Dat kunnen ook molshopen <laughs> zijn. Het ziet er wel heel stabiel uit. En het ja. ziet er ook uit als kleine kratertjes. En hier, uh, dat kleine groepje is... ...koolgans. Koolgans. Ja, want het waait, hè? Ik weet niet waar die beesten dan zitten, maar dan laten ze zich minder makkelijk zien. Maar het gaat niks worden met onze ganzen. Nee, hier... nee. Geen gans te herkennen. Waar zijn die miljoenen ganzen van Nederland? Dat was toch een probleem al die ganzen, maar waar zijn ze? Ik hoor ze wel. Gelukkig. Exoten is geen nieuw het is überhaupt helemaal geen probleem. Want bijna heel onze Nederlandse biodiversiteit is een keer aankomen waaien. Vroeger of later. Als je dan heel ver teruggaat, richting ijstijden, was er niks. En sinds die tijd, alles wat we nu hebben, is vroeger of later komen aanwaaien. En dat zal natuurlijk ook altijd blijven gebeuren. Alles wat, wat ik om me heen hier zie, is eigenlijk exoot. Of ja. exoot geweest. Hij is ooit een keer aangekomen. Hij of zij. Pardon. <lacht> Thank you. in de auto. Eigenlijk op de terugweg. Maar daar lopen er twee. Door het weiland. Echt in de winter dan zitten ze in groepen. Maar deze beesten beginnen heel snel met paarvorming. In januari heb je soms al paren. En hier zijn ze inderdaad alweer met z'n tweeën. In de uiterwaarden. Waarschijnlijk op zoek naar leuke dingen. En nu Iets gezelligs. Mooi, die, die, die witte vleugels. Niet alle mensen houden van deze ganzen. Maar ik vind ze prachtig. Echt van die grote witte vlekken aan de vleugels. En je hoort ze ook altijd. Het, het zijn schreeuwelijken. Ik vind dat altijd zo aardig. Van niet een harmonisch geluidje, niet mooi. Maar gewoon schreeuwelijken, die heb je er ook. Dus ze hebben een heel lang broedseizoen. Dat uh, kan in januari beginnen en mm het -hmm. kan tot oktober doorgaan. Aan de naam Nijlganzen zou je vermoeden dat ze helemaal niet tegen onze koude winters kunnen. Het blijkt dat ze het heel goed doen. Begin van de jaren 80 had je er ongeveer 100 paar. Nu heb je er waarschijnlijk 40.000. Ja. En ze blijven hier. Het zijn standvogels, dus ze kunnen blijkbaar heel goed tegen de winter. Wat je wel ziet als je hele strenge winters hebt, dat er een dipje in de aantallen is, maar dat pakken ze weer heel snel weer op.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 Onze vaste huisgitarist Iza Elias samen met Bram van Sambeek op fagot. Zij speelden het nummer Café 1930 van Astor Piazzola. Het staat op de splinternieuwe CD Bassoen Kaleidoscoop van Bram van Sambeek, die volgende week uitkomt. De Serengeti naar Europa halen. Dat is Kortweg het doel van Rewilding Europe. Een gigantisch plan om te komen tot 1 miljoen hectare echte wilde natuur. Met een blaffende hond op de achtergrond. Met dieren als bisons, beren en oerrunderen. Even ter vergelijking. De Veluwe is ongeveer 100.000 hectare groot. Dus uh, om dat, die verhouding tot die 1 miljoen even neer te zetten. Frans Schepers is hier van Rewilding Europe. Goedemorgen. Goedemorgen. De Serengeti van Europa. Hadden we daar behoefte aan? Is hij er nog niet? Nou, ik denk dat Europa fantastische natuur heeft. Uh, veel mensen zijn er, denken dat Europa helemaal is volgebouwd en ontgonnen. Maar Europa heeft fantastische natuur. Um, maar er is ook juist heel veel ruimte voor, voor natuur, voor de uitbreiding van natuur. Europa is natuurlijk ook voor een heel groot deel gecultiveerd. En um, het, op het moment uh, is het zo dat uh, grote gebieden in Europa worden verlaten. Jonge mensen trekken naar de stad. Uh, landbouw is in veel gebieden niet meer uh, rendabel. Kleinschalige landbouw. Subsidies uh, worden minder. En uh, eigenlijk een historische kans. Aan de ene kant een traag verhaal. Omdat in die gebieden... Uh, noem het, in Nederland hebben we al krimpgebieden. Maar in Europa zitten echt enorme streken waar, waar mensen wegtrekken. Daar ontstaat ruimte. En uh, daar ontstaat ruimte voor, noem het maar, uh, nieuwe Europese natuur. Ja. En is het dan omdat u bang bent dat die ruimte anders wordt ingevuld... door nou ja, industrieterreinen of... Uh... Grote kunnen, ja. boerenbedrijven, monocultuur? Nee, juist niet. Want het zijn gebieden met enorme productiebeperkingen. In de tijd dat de bevolking in Europa enorm ja, expandeerde, eigenlijk. Mensen immigreerden naar Amerika, Australië. Toen gingen ook mensen wonen in, de, in gebieden in Europa waar je toen nog wel een droge boterham kon verdienen. Maar nu uh, kiezen jonge mensen ervoor om niet meer met kudde, geiten en schapen de bergen in te trekken. We gaan naar de stad om daar een, om te studeren en een leven op te bouwen. En de oudere generaties blijven achter. Dus eigenlijk een heel triest verhaal. Waarvan wij zeggen, nou misschien is dat ook wel een kans juist om in die gebieden met grote wildernisprojecten aan de slag te gaan. En een om, omslag te maken van marginale landbouw, die geen toekomst meer heeft in dit soort gebieden. Naar, noem het maar, een meer dienstverlenende lokale economie gebaseerd op wildernis en, en wildlife, meer wild. En zijn die gebieden er dan ook geschikt voor? Want het zijn de gebieden die, le die leeg uh, ja. lopen. Ja. Zijn dat dan ook per definitie interessante natuurgebieden? Ja, zeker. Het zijn en... gewoon spookdorpjes en zo. Nou ja, iedereen kent het van de vakantie, hè, die spookdorpjes. Ja. En dat betekent eigenlijk, daar zie je het. En soms woont er nog een herder in zo'n dorpje. En, en dan gaan we naar Frankrijk, Italië. Ik nou, denk, iedereen kent het. Dat proces van landvlucht is al 10, 15 jaar aan de gang in Europa... De voorspellingen die zijn gedaan door een gerenommeerd onderzoeksinstituut... die geven aan dat er tot 2030 nog zo'n 18 miljoen hectare zal vrijvallen. Dus je praat over gigantische oppervlaktes. En uh, dat land wordt gewoon niet meer gebruikt. En het groeit dus ook dicht met bos... En eigenlijk is dat een enorme bedreiging, want de grootste deel van de plant- en diersoorten in Europa is afhankelijk van open en half-open landschappen. Als je puur dieren eh, zou, en planten zou, zou nemen die alleen in het bos leven, is eigenlijk maar een heel beperkt deel. He, van de kleine zandhagedis die wat zon nodig heeft op een zandig plekje om zijn eitjes uit te broeden, tot en met de bruine beer die s'nachts het bos ook echt wel uitgaat om te fourageren. Dus het landschap van Europa en de wildernis van Europa gaat ook heel erg over open en half-open gebieden. Maar nu even voor mijn beeld. Hè. U heeft ja. dit plan, dat klinkt allemaal heel erg leuk. En wij vinden dat natuurlijk ook een fantastisch klinken. Maar hoe realistisch is het dan? Want u... Ja, nou, ik kan me dat goed voorstellen, die vraag. Uh, wij hebben deze visie uh, op een groot, het Eerste Europese Wilderniscongres in Praag twee jaar geleden uh, v, uh, uh, verteld. waar alle Europese landen vertegenwoordigd. En we hebben mensen gevraagd, herkennen jullie in deze problematiek? En zien jullie ook iets in, in, in de ontwikkeling die wij schetsen? Eh, en eh, we hebben uit, uit alle hoeken en, en regio's van Europa inmiddels 25 nominaties gekregen van regio's gebieden die hier mee willen doen en die die kant op willen. Dus het is niet een idee vanuit Nederland of, of, of welk andere Europees land en ook en wie dan ook. Wie zijn wij dan? Uh, uw organisatie... U, onze organisatie Rewilding Europe is net opgericht. Het is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds. Uh, ah. stichting Ark in Nederland. Veel gedaan op het gebied van pionieren. Met nieuwe natuur langs de rivieren en de kust enzovoorts. Uh, Conservation Capital, een ondernemersclub. En uh, Wildborners of Europe. Uh, de de beste Europese natuurfotograaf. Uh, zeg maar. En uh, wij hebben dus die oproep gedaan. De kleine organisatie oproep gedaan... Uh, 25 aanmeldingen gekregen van, van, van lokale organisaties, vak NGO's die dit graag willen. Jonge, jonge Europeanen ook, die zeggen: dit is de kant die we op moeten naar een veel duurzamere gebruik en die wildernis. Biedt enorme potenties. Kijk naar andere en, en, gebieden en, in de wereld. Ja, en, en, en concreet, wat voor ja. plekken in Europa moet ik dan denken? Nou, we hebben uit de eerste, eerste twintig hebben we er vijf geselecteerd. Die projecten zijn ook inmiddels gestart. We hebben het over een heel groot gebied op de grens van Spanje-Portugal. We hebben het over uh, de, het Velebiedgebergte in Kroatië. We hebben het over de Donaudelta in Roemenië, de zuidelijke Karpaten in Roemenië en de oostelijke Karpaten op de grens van Polen en Slowakije. En de bedoeling is dat we in 2013, dus volgend jaar, op het wereldwilderniscongres, dat ook mede om deze reden in Spanje wordt gehouden, in Europa en Spanje, gaan we de volgende vijf projecten bekendmaken, want er staan er nog een aantal in de wachtrij die graag met dit initiatief van de slag willen. Dus het is lokaal geleid. Het gebeurt niet vanuit Nederland van, hé, hey, dit is een leuke plek. Nee, nee. Uh, het is ook een Europees initiatief, geen Nederlands initiatief. Er zitten wel twee Nederlanders in. En het, uh, we helpen die lokale organisaties om die toekomst voor hun platteland wat verlaten wordt, uh, op te bouwen. Naar voorbeeld van ja, grote natuurgebieden in, in Afrika en Noord-Amerika... waar mensen beren gaan kijken en, en, en prachtige wildernis Ja, ja en Yellowstone kan ook in Yellowstone Park en dat Europa. Soort dingen. Ja, ja. Dat kan in Europa. Okay. En, dus voor, voor toerisme moet het ook een... Nou, dat is één van de inkomstenbronnen. Eh, als je, om een klein voorbeeld te noemen, de bruine beren in Finland. Eh, wat, ja, toch gezien als een last, wordt veel opgejaagd. Een paar jaar geleden zijn een paar mensen begonnen daar met bearwatching. En inmiddels zijn er 17 ondernemingen die een omzet hebben van 9 miljoen. Waar mensen 200 tot 250 euro per nacht betalen om bruine beren te zien. Dus hè, het hele idee van wildlife-watching en op safari gaan. Ja. is iets wat we allemaal graag doen. Dus dan gaan we en, op safari ja, vooral in, vooral op... in Europa. Ja, ja. Nou, in Nederland wordt dat nu ook al aangeboden. We zagen de, de, de Staatsbosbeheer biedt een safari aan in de Oostvaardersplassen. Ja. Ik, ik lees hier: 900 euro voor maximaal 20 personen. En dan kun je in een jeep. ga je dan door de Oostvaardersplassen met de. De ja, terreinbeheerder, de boswachter, ja, ja, ik heb dat, er... dat soort dingen. Ja, maar dan, kijk, je kan, je kan denken aan exclusief toerisme... maar je kan ook denken aan natuurlijk gewoon de mensen die, die graag uh, ja, wandelen en trails doen... En, en wilderniservaring willen hebben. Dus het, het, het, het is een variatie van laten we zeggen, goedkope vormen van het beleven van natuur en wildernis en wilde dieren waar een enorme behoefte aan is, denken wij. Kijk eens ja. dus naar wat er... Maar het te... klinkt natuurlijk heel leuk, hè? En ja. dan het terughalen van die, van die beesten, dus die bisons ja. en die beren. Uh, grote graas is ook een ja. groot belangrijk onderdeel. Ja. Maar in, in Nederland hebben we daar niet zo'n hele goede ervaring mee, toch? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat we super goede ervaringen hebben ja. in Nederland. Nederland is een pionierland op het gebied van... Uh, de natuur weer een beetje teruggeven aan zichzelf, natuur op eigen benen staan. We hebben natuurlijk op kleine schaal in Nederland, als je het vergelijkt met Europa tenminste, veel gedaan met uh, de natuurontwikkeling langs de rivieren, langs de kusten, noem maar op. En uh, nou, die kennis die helpt ook mee natuurlijk met dit soort nieuwe initiatieven in Europa. Het gaat erom dat we streven naar grote natuurgebieden, eigenlijk minimaal 100.000 hectare, mm -hmm. waar de mens niet brandt, kapt, beheert, schiet, maar waar de natuur... Door natuurlijke processen wordt gestuurd. Jullie okay. begonnen de uitzending. Wel op safari dat... ijs... niet, schi niet schieten. <laughs> ja, wat zegt u? Wel op safari niet schieten. Nee, natuurlijk niet. Maar um, uh, dus wij denken dat er enorme potentie is en het sluit ook heel erg mooi aan bij. En dat is een verhaal wat nog nauwelijks verteld is in Europa. Een enorme wildlife comeback. Heel veel grote dieren zijn aan het terugkomen. De wolf in Nederland is, is, is eigenlijk een randverschijnsel, die eerste waarneming. Wat er op grote schaal in Europa aan de hand is met al die iconische Europese diersoorten. Waarvan iedereen dacht, 10, 20 jaar geleden, erg pessimistisch, die, die gaan allemaal uitsterven. Ja. En als je de getallen ziet, dat is het onvoorstelbaar. Ja. Ja. En hoe zal de bevolking daarop reageren? Nou, wat je ziet, is die er ook klaar voor, voor dat soort woeste, grote natuurgebieden binnen de landsgrenzen? Nou, vaak is het zo dat er, er al een aantal beschermde gebieden liggen, bijvoorbeeld nationale parken of reservaten. En daaromheen vindt ook vaak die landvlucht plaats, marginale gebieden zoals ik al zei. En eh, wat we graag willen is lokale ondernemingen stimuleren. Mensen zijn op zoek naar werk, eh, naar, naar inkomsten en om in die gebieden te, te, te leven en te wonen. En een geld te verdienen. En uh, naar voorbeeld van andere streken in de wereld. Ja, dus is daar heel veel mogelijk. Ja. Gaat het veel geld kosten om dit uh, op poten te zetten? Nou, we zijn er inmiddels begonnen. We hebben steun van de, van de postcode loterij. Niet alleen in Nederland, maar ook in Zweden. Wereld Natuurfonds en een aantal andere organisaties uh, helpen mee om het op te zetten. We hebben ons gecommitteerd om tien jaar lang uh, dit soort projecten en organisaties te helpen, lokaal. Om dit allemaal op te zetten. En daar gaan natuurlijk miljoenen in om, dat zal duidelijk zijn. Maar uiteindelijk zullen dit soort gebieden op eigen benen moeten gaan staan. En naar nou, voorbeeld van, uh, van andere plekken in de wereld, nogmaals. En uh, in Europa is het ook mogelijk, daar zijn we absoluut van overtuigd. Ja. Die eerste vijf gaan er binnenkort komen, hè? Die zijn gestart. Die zi dus. Ja. Die zijn gestart met, uh, met de eerste activiteiten. Ja. Nou, ja. Wij gaan het nauwelijks volgen, want ik ben heel erg benieuwd. En op Safari in Europa. Nou, ik, het kan nu al, maar straks het, nog meer. Ik ja. zie het wel zitten. Frans Schepers van Dankjewel. Rewilding Europe. Dankjewel voor dit gesprek. Um, ja, mocht u toevallig uh, uh, niet naar de huishoudbeurs gaan komend weekend... maar wel graag uh, uw onderbroek willen ruilen voor een duurzamer exemplaar... ga dan naar onze website. Wij verstrekken vijf milieuvriendelijke slips en boxers. U hoeft ons niet uw oude onderbroek op te sturen... Uh, maar stuur ons wel een foto van een onderbroek. De origineelste belonen we met een eco-vriendelijke vervanger. Op de website ook de winnaar van de Haareis fotowedstrijd. Onderzoeker Herman Stevens ontving zo'n uh, 140 foto's met bruikbare informatie over de groeiplaats en de boomsoort waar het Haareis is gefotografeerd. En de mooiste foto kwam van A van de Wagen. Een foto die Haareis in al zijn uitbundigheid laat zien. Echt een volle bos Engelhaar, zeg maar. Uh, ja, ik denk gelijk aan een combinatie met die foto van die onderbroek. En bedankt. Een volle bos Engelhaar. Uh, in Amsterdam is bij. Daar hebben we geen tijd meer voor. We gaan afscheid nemen. Ja, OVT is van direct van de man. VPRO. <laughs> Dag. Onderdruke. Inspection del desarrollo urbanistico socialista Ciudad Caribia. In Venezuela vereist de eerste socialistische stad van het land: Caribia City. President Hugo Chavez verzon het project voor arme Venezolanen. Op een dag vloog Chavez hier met een helikopter overheen. En hij zag die maagdelijke bergen. En hij vroeg zich af, waarom zouden we daar geen nieuwe stad bouwen? De eerste huizen zijn al bewoond. Een reportage over Caribia City vanavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.